Ik voorspel het je zo jongen. Dit is een tijgerin tussen de lakens. Low hide, low hide, low hide. Hit him up, move on. Dit is echt. Wat zeg je? Dan wordt hier verdomme in huis geschoten. Lisa, breng een pistool mee naar beneden. Dat gaan we een avond. Geef zich over, dit is de politie. Komt u naar buiten met de handen boven die hoofd. Wat is dit voor waanzin? ik gewapend buiten. De handen boven die hoofd. Laten we doen wat ze zeggen, man. Dit is krankzinnig. Ik, ik, ik hoop dat ik gek word. Kom, mannen. Is er zuurstof? Laat ja, laten we maar gaan, Lisa. Ja, man, alsjeblieft. Zeg! Doe je Zeg. Mond dicht, maatje. Zeg! Ken ik jou niet ergens van? Zat jij niet laatst te slapen? Net toevallig voor een pand op de Herengracht. Net toevallig toen daar voor een miljoen juwelen werd afgeleverd. Mooie vangst, inspecteur. Een van harde provinciale inspecteur. Nog mannen ingerukt. Inspecteur, dit is een misverstand. Zootsma is de naam van Euro Investigations. Hallo, Lisa. Met Ina. Hoe is dat gelopen? Mijn huis is een puinhoop en Mike zit op het politiebureau. Wat? Dat was de bedoeling niet? Je hebt weer overdreven, schatje. Was dat met die mitrailleur nou werkelijk nodig? Oh, ik wou dat ik hem geraakt had, die rotzak. Ja, goed, goed, goed. Maar hoe halen we die vent van jou uit het bureau? Anders loopt de laatste scène van ons nemesis drama in de zoek. Ik bel Badder. Die heeft hem al eens eerder losgekregen. Kunnen we Badderen vertrouwen? Oh ja, die haat Michael langer dan jij en ik samen. Misschien moeten we hem inwijden. Hmm. <laughs> dat geloof ik ook. Hij heeft me vorig jaar eens verteld... hoe Mike hem in een doodlopende tegen elkaar heeft laten rossen zonder een hand uit te steken. Hij wist dat er iets misging. Hij moet die hufters hebben zien lopen, maar hij bleef lekker in de auto zitten. Wat ik van Badderen heb begrepen is dat hij zich naar de auto heeft gesleept... En dat Mike zei toen hij hem zag... Badder, jongen, waar bleef je nou toch al die tijd? Oh, oh, oh. 24 hechtingen waren er nodig. Hij had een gebroken sleutelbeen en drie gekneuze ribben. En uh, die de nieuwe. Huh? Ach, daar heb je niks aan, een Mike-adept. Nee, Badder is onze man. Zeg op, wat weet je van die juweeleroof? Mijn naam is Mike Zootsma. O! Wat deed je in de auto voor dat pand? Ik boste. Je zat te slapen. Wat is zitten verkeerd aan. The wrong place, the wrong time, Zootsma. Dit kost je je wapenvergunning. Nee, nee, meneer inspecteur. inspecteur. alsjeblieft. Alles, maar laat me mijn pistool houden. Zonder pistool ben ik geen detective. Zonder pistool ben ik niks. Ik heb toch niks gedaan? Zeg wat je weet, Zootsma. Mijn naam is Mike Zootsma. O! Dat wist wel, Zootsma. Ik ben met die juwelenzaak gestopt. Er deed zich iets anders voor. Wat bedoel je? Een andere zaak. Een andere zaak interesseert ons niet. Die juwelen. Nee, uh, dat is toen prettig geregeld, commissaris. Hallo, Mike. Ah. En ons bedrijf heeft al jaren een onbesproken licentie. We hebben nooit moeilijkheden. En is niet de privédetectieverij een verlengstuk van het politieapparaat? Moet de burgerij niet de sterke arm nog sterker maken... Is niet de oplettende man in de straat de beste waarborg tegen de misdaad? Commissaris, laat u deze man vrij. Het is uh, uw collega. Wat kan ik daar nog tegen inbrengen? privé detective Mike Zootsma, u kunt gaan en staan waar u wilt. Ruk met de vijf. En uh, sorry voor de overlast. Okay. Uh, ja, u begrijpt... Gaan we barren? Dat duurde verdomd lang, badderen. Denk je soms dat ik daar van m'n lol zit? Dit is de waanzin ten top. Ik, ik word beschoten en word meteen gearresteerd... ...voor iets anders dat ik ook niet heb gedaan. Als je die keer niet had zitten slapen, Marius. Dan raakt dat gerucht dan nooit uit de wereld. Ik slaap niet als ik post. Moet ik dat nou aan mijn eigen gabber badderen vertellen. Hoe ver ben je in de zaak Nemesis, Marius? Tja, ik weet het niet. Ik begrijp niet veel van de zaak om eerlijk te zijn. Wel, al ben ik er met hart en ziel en met andere lichaamsdelen bij betrokken... ...als je begrijpt wat ik bedoel, hè? <laughs> dat vrouwtje, badere, jongen, dat is een tijgerin tussen de lakens. Het is niet waar. Ja, nou en of. Vermoeiend bestaan soms, hoor, dat detective-werk. Ah, dat weet jij toch nog wel van vroeger, of niet soms? Jij wil mij toch niet vertellen dat jij in de tijd van ons bureau. hoe niet eens wat bijsnabbelde? Of moet ik zeggen. bijsabbelde, badderen? Hé, hey, badderen, oude jongen! Badderentje, hey. He? Joe, hé. Hé? Of niet soms, hm? Vertel me daar eens iets over, oude verleider. Hé, hey, al iets aan het buikje. Aan, collega, wel doen, hoor. Anders wordt het niks met je. Geloof je dat, badere? Ga je het maar weer eens een nachtje thuis proberen, Mike? Nou, maar weer eens een nacht zonder geschiet, badere. Wordt het niet tijd dat in de zaak Nemesis wat licht wordt gebracht? Wat eh, onderzoek je eigenlijk op het moment? Ik krijg verdomme geen tijd om iets uit te zoeken. Als er niet wordt geschoten of er vliegt geen steen door het raam... dan zit ik wel in een achtervolging. Uh, jij hebt Nemesis niet in kunnen halen? Een spoorweg je, je wilt toch niet zeggen dat de spoorbomen... Ja, ik had het bijna gehaald, hadden. Dus de spoorbomen gingen echt neer tussen jou en Nemesis? Uh, er kwam een eindeloos lange trein voorbij... Lees jij niet te, te veel goedkope detective-verhaaltjes... als je met je tijgerin tussen de lakens ligt? Zeg, waar zie jij me voor aan? Voor een impotente oude regenjas dragen? Boekjes lezen? Tussen de lakens heb ik wel wat anders te doen. Goed, goed, goed. We hadden het over de zaak Nemesis. Ja, ik post de hele dag. En die ene keer dat ik Nemesis dacht te hebben gegrepen... Was het een belastingambtenaar? Uh, toch moet die Nemesis alle gangen van Lisa en mij volgen. In de briefjes staan dingen die niemand kan weten. Ik uh, geloof bijna dat we jouw brains in deze zaak kunnen gebruiken, Barry. Als ik uh, de leven is, stuur... Maar de leven is een snotneus. Dan zul je het zelf op moeten lossen, Mike. Ik ben in die echt bezig. Daar had je me nog niets van verteld. Een uh, echtgenootje bij zijn avontuurtjes bespieden... voor bewijs van overspel. Oh, oh, dat is genieten, ouwe jongen. Hey, hey, heb je een liefdesnestje al op de korrel? <lacht> al lekkere dingen gezien, ouwe gluurder. <lacht> hey, je, je moet het zelf ook blijven doen, hoor, collega. Anders ga je stinken. Dat ruiken de vrouwtjes, van op afstand. Neem dat maar van Mike Zootsma aan. <lacht> Houd ja, je netjes, ouwe reus. Deze haatje, vrouw Leufter. Laat bij de Grootse stoefzinnige proleet. Jouw dagen zijn geteld. Ina, kindje. Ina, ik ben thuis. Wat krijgen we nou? De jas is weg. Ina! Oh, verdomme, is de kring van door. Oh, de koffers staan er nog. Nu, zo het Jezus! Wat is dat? Geef je overal friet! Over niets! Ik, ik begrijp er niet van. Gees af het allemaal nog. Wacht ik voor je eigen huis? Oké. Okay. Oké, okay. oké. Okay. Ik weet het goed gemaakt, Ina. Sterf jij maar in je vrouwenverdriet. Vanaf nu heeft Mike Zootspa een nieuwe vriendin. Lisa. <lacht> een veel mooiere naam om te beginnen. Welke vrouw van een de detective heet er nou Ina? Tabé! Vrijwel! Het gaat je goed. Ik, ik ga je verlaten. Een nieuw bestaan opbouwen. Ik stap eruit. Adieu. Ondanks onze bittere uren is mijn herinnering en nodig badderen eens uit om te eten. Wat later op de avond. <lacht> Kindje, ik ben er. Ze hebben me net losgelaten. Die lul van een badder heeft me vooral nog een buik op het bureau laten zitten. Ach, oh Mike. Godzijdank, je bent terug. We leven toch in een verrot ondankbare wereld. Hè? Probeer je met je beste vermogen de wereld van alle tuig, alle minkukkels te bevrijden... en dan word je notabene zelf gearresteerd. Ondankbaarheid... Ina? Wat doe jij hier, Lisa? Wat betekent dit? Een geweer? Wat is hier eigenlijk aan de hand? Handen omhoog tegen de muur, benen uit elkaar, is hier aan de hand. Hier, dat geweer. Denk jij dat privé-detector Mike Sootsma zich tegen de muur laten zitten door een paar vrouwen? Oh! Oh, Lisa, Lisa, ben je gewond? Niemand is hier gewond. Jullie hebben alleen allebei een gaatje in je hoofd. Die Nemesis was dus een uitvinding van jullie? Laat dat geweer vallen, Mike Sootsma. Het is afgelopen met je schof te streken. Padre, jij? Ja, ik, Mike. Een man van rond de vijftig. Smoezelig voorkomen. Intellectuele buitje. Regenjas. Jij bent Nemesis. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Zo mag ik het zien. Nee, de wraakgodin ben ik niet. Vraag je lieve echtgenote maar wie dat is. Het is met je gedaan, Mike Zootsma. Jij hebt genoeg ellende om je heen verspreid Badderen, zijn wij nou jaren collega's geweest Hebben wij nou al die jaren dingen samen meegemaakt Heb ik jou niet al die jaren advies gegeven, gratis Over, over hoe je op de vrouwtje moet aanpakken Zonder mij was je nooit de vent geworden die je nou bent, Badderen en heb ik je niet uit die steeg gered toen je door die hefters in elkaar werd gerost. Had. Jij mij gered uit die steeg. Je bleef op je gat in de auto zitten wachten tot ik terugkwam. Je klaagde nog dat ik je had laten wachten. Drie maanden heb ik in het ziekenhuis moeten liggen. Jij mij redde. Laat me niet lachen. En, en, en die keer in dat pakhuis op de Gelderse Kade heb ik je toen niet het, het leven gered, Badderen? Jij kwam pas binnen toen de politie arriveerde, Mike. De dieven waren al gevlucht voor de sirenes. Jij hebt me je zakdoek geleend om tegen mijn bloedende schouder te drukken. En dan moest ik nog een vraag ook. Jij hebt geen karakter, Mike Soutsma. Je bent een vriend van niemand, behalve van jezelf. Je bent een collega van niks. Ik, jij kunt van niemand houden. Jij hebt mijn leven verpest. Jij spuugt op alle vrouwen. Op de hele wereld, Mike Sootsma. Het idee dat ik met je naar bed had gemoed... ...dat maakt me kotsmisselijk. Maar, maar je stelt het zelf voor, kindje. Ach, laten we niet verder discussiëren. Dat leidt tot niets. Mike Sootsma, als jij niet zoveel mensen op je heen... ...in het ongeluk had gestort... ...zou niemand ooit van je gehoord hebben. Jijzelf betekent niets... Een plat plaatje aan de muur van een stoere detective... in een regenjas. De kraag omhoog een hoed. Geen gezicht, geen karakter. Een klootzak die iedereen laat vallen. Maar, maar jou toch niet, Baddere? En jij, Ina? We hebben toch ook lekkere uurtjes gehad? Geef me het geweer, Baddere. Alsjeblieft, meid. Mijn... kom oh, oh, Lisa, help me! <laughs> Vergeet het maar. maar. Maar jullie kunnen me toch niet koudweg vermoorden? Dit is toch een detecte verhaal. Daar, daar sterft toch alleen maar een schurk. Je hebt gelijk, maar. Geluisterd naar De zaak Nemesis, een hoorspel van Ad Jongstra. De rolverdeling was als volgt: Mike Zootsma, Hans Hoekman, Ina, Corrie van der Linde, Lisa, Paula Major, Badere, Peter Arians, De Vries, Paul van der Lek. Verdere medewerking verleende Winfried Povel en Wim Serli. Techniek: John van Waas en Ferry van Nimwegen, Regie: Johan Dronkers. Productie Ginny van Duren en eindredactie Louis Houvette.